Monique Boersma, je speelt de hoofdrol van Molly in Coast hier in, in Parijs. Ja, een hele grote eer. En ik ben erg blij dat ik deze rol mag vertolken een heel jaar lang. Het is echt fantastisch. Zijn het grote schoenen om te vullen, die van Demi Moore? Ja, ja, tuurlijk. Mensen hebben natuurlijk verwachtingen. Mensen hebben verwachtingen van zowel Patrick Swayze als Whoopi Goldberg en Demi Moore. Maar ja, wij zijn dat niet. En dat gaan we ook nooit zijn. Dus uiteindelijk hebben we geprobeerd... Alle drie onze eigen invulling te geven aan de rol en gewoon wel trouw te blijven aan het verhaal, maar wel onszelf in het personage te stoppen en niet te veel te denken aan hoe zij het hebben gedaan. Want dat kan je toch niet nadoen. Dus we, zijn, we hebben echt geprobeerd dicht bij onszelf te blijven. Hoe komt de Nederlandse in Parijs terecht in een Franstalige musical? Lang verhaal. Ja, ik, ik heb altijd wel een connectie gehad met Frankrijk. We gingen altijd op vakantie in Frankrijk. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga nu toch eens echt Frans leren. Dus toen heb ik een tijdje gewerkt in Frankrijk. Dus er was altijd wel een link. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga eens proberen te auditeren in Frankrijk. Wie weet. Ik had net mijn opleiding muziektheater afgerond. En ik stond toen in Aspects of Love in Nederland. Ik werd toen aangenomen voor een show in, in de Elzas Voor een cabaret als uh, Leading Lady. En vanaf toen is het eigenlijk gaan rollen. Ik heb toen ook al een andere show in Mogador mogen doen. Ik heb Frankrijk niet meer verlaten. Ik heb altijd uh, werk gehad sindsdien. Ja, uiteindelijk ben ik nu hier terechtgekomen in de rol van Molly. Een hele grote eer. Ook opvallend in jouw cv. Je hebt uh, in Romeo en Juliet uh, gespeeld. Maar niet als Julia, wel als de moeder van Julia. Dat lijkt me toch redelijk jong. Nou, <laughs> gek genoeg is de moeder van Julia mijn leeftijd. Want... Zij trouw, ja, in het echt officiële boek is ze volgens mij echt veertien... als zij zelf Julia krijgt. Dus zij is iets van 28 in het verhaal. Wij hebben er een iets oudere versie van gemaakt. Dus ze is waarschijnlijk rond de 32 in, in de versie die we spelen. Dus uiteindelijk is het nog niet zo heel gek. En daarbij, ja, Fransen zijn gemiddeld kleiner. En ik ben enigszins lang voor Fransen. Dus voor de rol van Julia. Ten eerste toen ik auditie deed was ik eigenlijk al wat te oud voor die rol. Maar ik ben eigenlijk ook te groot. Dus ja, dat samengenomen kwam ik gewoon veel meer in aanmerking voor de rol van de moeder. Dat speelt er nog altijd mee. Lengte, gewicht, huidskleur, dat soort dingen. Want als ik kijk naar, naar Westen bijvoorbeeld, dan zien we een zwarte Julia met Miriam Teak Lee. Een ongelooflijke hoofdrol dat zij daar speelt in, in Juliet. En Eponine is in, op dit moment in Les Miserable Sean Co, ook een zwarte. Maar ik hoor toch links en rechts dat het toch nog er niet helemaal uit is. Nee, dat speelt helaas nog wel. Ik weet nog dat we aan hadden gekondigd dat, dat, ze, dat, dat ik dan dus uh, Demi Moore uh, ging of Molly dan ging spelen. En toen waren er ook mensen die, die daar commentaar op hadden met... Hé, hey, maar ze is blond, uh, ze lijkt er helemaal niet op. Van dat soort dingen, weet je. Dus uiteindelijk heb, heeft Stage er daar ook voor gekozen om mij uh, een bruine pruik op te zetten. Onder andere, ze wilden het proberen, kijken of het me stond. En, en, en toen dachten ze toch van... 'Nou, dat'. Komt dan iets dichterbij. En de mensen kunnen zich dan toch iets meer in de film zien. En, uh, en niet te veel eruit. En dat, dat speelt helaas toch in Frankrijk. Waar dat misschien andere, in andere landen dat al wat, wat losser uh, is, is dat in Frankrijk helaas nog niet. <laughs> wel hebben we echt een hele gemengd, uh, heel gemengd ensemble. We zijn echt, uh, alle, alle huidkleuren komen voorbij. Uh, alle soorten lichamen komen voorbij in onze show. En dat vind ik wel echt fantastisch. We zijn een ontzettend gemelleerd gezelschap. En dat vind ik echt leuk om te zien. Het is niet alleen musical, het is ook pop-rock dat in deze uh, muziek uh, geslopen is. Ja, ja. En, en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Het is niet het klassieke musical plaatje. Uh, ik ben zelf ook geneigd soms iets meer naar pop te wijken. Want ik, ik, ik zing ook zelf veel op feesten en dat soort dingen uh, meer popliedjes en... Ik denk dat dit een hele mooie mix is tussen beiden, waardoor het dichter bij de mensen komt. Het is natuurlijk een onbekend oeuvre. De film is bekend, maar de muziek niet. De muziek is natuurlijk alleen maar bekend in de musical en niet iedereen kent het. En ik denk dat het daardoor makkelijker is voor de mensen om erin mee te komen dan dat het echt klassiek musical zou zijn. Er zijn nog uh, behoorlijk wat musicals die, die pop-rock uh, kaart opgaan. Zoals N. Juliet bijvoorbeeld. Maar die doen het dan met hits. Ja, klopt. Ik heb hem niet gezien. Ik heb er wel over gehoord. En het schijnt echt fantastisch te zijn. Uh, ja, dat werkt natuurlijk ook heel goed. Dat is natuurlijk een beetje zoals We Will Rock You of Mamma Mia. Dat je echt gewoon de bekende hits gebruikt om vervolgens een verhaal uh, mee neer te zetten. Uh, en het blijkt een goede formule. Uh, en hier, ja, in dit geval is het niet, is, is, is het niet met bekende hits. Behalve Ancient Melody, die ook gewoon in het Engels wordt gedaan. En de rest is te compleet onbekend. Dus we krijgen nog wel eens te horen dat mensen dat iets lastiger vinden... omdat er geen bekende muziek in zit. Maar het valt me heel erg mee. Ik vind dat mensen er heel goed in meegaan en, uh, en daar niet door afgeleid worden. Dit uh, verhaal gaat natuurlijk over de grote emoties ook... en uh, de liefde van je leven uh, verliezen. Wat steek je daar van jezelf in of staat dat los ervan? Nou, Ik heb gelukkig zelf niet in mijn leven meegemaakt dat ik, uh, dat ik mijn geliefde uh, uh, verlies... Gelukkig niet. Um, maar er zit wel veel van mezelf in het personage. Ik denk dat, dat Molly Jensen heel, heel erg overeenkomt qua uh, normen en waarden, hoe ze in het leven staat. Het is natuurlijk ook een artiest. Ik ben zelf een artiest. Dus ik weet, weet een beetje hoe je dan in het leven staat. Het is niet een standaard leven. Dus het is toch even, je doet andere, toch even je dingen anders. Daarbij is Molly wel iemand die heel erg behoefte heeft aan, aan bevestiging van, van Sam. En gewoon wel die rust van hun stijl en van hun huis samen. En dat, dat, heb, ja, dat zijn wel dingen die zelf ook in het leven uh, heb. Ja, na het verlies. Kijk, we hebben allemaal wel, wel iemand natuurlijk verloren in het leven. Dus je, je weet wat voor, door, wat, door wat voor fase je heen gaat. Je hebt eerst de eerste schok, je hebt het verdriet, je hebt, een, je hebt woede. Daarna probeer je de acceptatie. Er gaat natuurlijk van alles door je heen. En dat probeer ik ook mee te nemen in die rol. En, en dat is ook heel interessant om te spelen natuurlijk. Dat je door al die verschillende fasen gaat. En daarbij ook nog dat er iemand in je leven komt die zegt... ja, maar hij is er eigenlijk nog. Dus dat je ook nog weer een stukje hoop... Dus dat zijn allemaal dingen waar je doorheen gaat. En dat is heel interessant om te spelen. Hoe gaat het met het pottenbakken? Ah, <laughs> steeds beter. Uh, ja, in het begin was dat echt rampzalig. Ik heb toen een les gekregen, gelukkig, want dat was echt wel nodig. Ik heb twee uurtjes les gehad en uh, ik begin er echt heel erg veel plezier in te krijgen, stiekem. Heel af en toe, als, uh, als tijdens de show het goed gaat, dan ga ik in de coulissen soms nog even verder en dan maak ik er ook nog een potje van. En zo bijna alle collega's inmiddels al iets in de kleedkamer staan. Uh, ja, ik vind het echt heel leuk. Eigenlijk, ja. Jouw klasgenote is Céline de Schoenmaker. Die heb ik geïnterviewd op de Westend. Die heeft daar uh, in Leven-Zegapelen gespeeld. En natuurlijk ook in uh, Phantom of the Opera. Hoe verklaar je dat twee dames... die dat in dezelfde klas hebben gezeten... die het uiteindelijk, ja, mag ik het zeggen, gemaakt hebben? Jij in Frankrijk, zij op de Westend. Ja, oh ja hoe verklaar je dat? Ik, ik, ik, geen idee. We waren een hele uh, uitdagende klas op muziektheater. Echt goed niveau, als ik, als ik dat mag zeggen. Ik, we, we daagden elkaar echt wel uit. Er waren echt verschillende... De ene was beter in klassiek, de andere was beter in, in, in belt en pop. En we konden elkaar ook echt heel erg omhoog trekken. En uh, ik, ik ben zelf ingestroomd in het derde jaar. En ik ben heel blij dat het dat jaar was. Want ik heb zo ontzettend veel geleerd van mijn, van mijn medeklasgenoten. En ik denk dat het andersom ook zo was. Ja, we hebben natuurlijk les gehad van een paar van de betere uh, docenten. Dus ik, uh, ik, ik denk dat daar sowieso een stukje verklaring ligt. En... Ja, ik denk dat we allebei doorzettingsvermogen hebben en, en, en wens en, en er 100% voor gaan. En ja, toevallig hebben we dan in dezelfde klas gezeten. Maar ja, verder weet ik niet hoe je dat verklaart. Ik, geen idee. <laughs> doorzettingsvermogen, talent en, en, uh, en, uh, en, uh, en ervoor gaan, ja. Blijf je in het Frans gaan? Is het echt zo'n macht waar je zegt van hier wil ik mij op blijven focussen. Dit is mijn macht. Of zeg je van die Westend, daar wil ik ook wel eens naartoe gaan. Ik heb dat een tijdje gehad dat ik wel naar Westend wilde. Maar inmiddels ben ik zo gezetteld in Frankrijk. En uh, heb ik hier mijn netwerk op gebouwd. En ik, ik woon hier ook al sinds het begin met, met mijn Nederlandse vriend. Inmiddels een huis gekocht. We zijn eigenlijk heel, uh, heel erg blij. en Nee, ik denk niet dat, uh, dat ik het nog ergens anders ga zoeken. Mm -hmm. Het uh, gaat goed hier en ik heb het naar mijn zin. En uh, ik vind ook de, de artiestenwereld hier heel erg prettig, moet ik zeggen. In Nederland vond ik... Iets meer ellebogenwerk. Tenminste, wat ik, heb, wat ik ervan heb gezien. Misschien uh, als ik een andere moederset had gedaan, was het minder geweest. Maar uh, ik, ja, ik, ik, ik heb het heel erg naar mijn zin en ik heb ontzettend veel mensen leren kennen in het vak uh, waar, waarmee ik ons, uh, goed contact heb. En ja, ik zie geen reden om eigenlijk nog weg te gaan. In wat verschilt die uh, Franse cultuur of, of de, de Franse manier van, van als professional uh, hier te staan uh, met, met, met Nederland? Nou, één groot verschil is al wel dat ze in Nederland natuurlijk heel erg geneigd zijn om bekende naam op de poster te willen hebben. Uh, ofwel mensen die bekend zijn geworden door een programma ofwel mensen die al heel lang musicals doen. En in Frankrijk durven ze het nog gewoon aan om mensen met een minder bekendere naam of geen naam gewoon op de poster te zetten. En, en dus heb je een kans om daadwerkelijk jezelf neer te zetten. En dat is echt wel een heel groot verschil, vind ik. In Nederland zijn er zoveel musicalopleidingen. Dat als je in een auditie staat... sta je praktisch met twintig meisjes die op jou lijken... en die allemaal hetzelfde zingen. En die allemaal voor dezelfde rol gaan. En ja, maak daar maar eens onderscheid in. En dan gaan ze toch weer voor diegene die die naam heeft. En je mag hopen op een understudy. In Frankrijk is het veel gemêleerder. Opleidingsniveaus zijn heel erg verschillend. Uh, opleidingen zijn er ook nog niet zo als in Nederland. Dus het niveau verschilt heel erg. Maar daardoor zijn er ook heel verschillende kleuren. Wat het heel interessant maakt. Dus niemand is hetzelfde. Dus als je past in een plaatje... Ja, dan is de kans ook heel groot dat je het wordt. Als je niet past, is het ook heel, dan is het ook meteen klaar. Maar dat is heel duidelijk hier. En dat, ja, dat maakt het een stuk overzichtelijker. En prettiger om voor een rol te gaan. Omdat je gewoon weet, ik heb maken echt een kans. Je hebt natuurlijk ook nog de grote, de, de megaproducties. Les Amandes de la Bastille, dat soort dingen. Mozart, Le Rock. Mm -hmm. waar, waar dan heel vaak TV1 of, of uh, Franstalige uh, sterren uh, ingestoken in worden. Zou dat ook nog iets voor jou zijn om echt... echt te proberen door te breken om een tv vedette te zijn. Want dat heb je hier wel nog veel harder dan bij ons. Ja, klopt. En is, is destijds ook Starmania was natuurlijk ook echt zo'n groot ding... wat weer terugkomt ook dit jaar, trouwens. Echt dertig jaar later. Ja, ik, ik, nee, op dit moment ben ik daar niet op die manier mee bezig... Ik ga eigenlijk veel meer af op projecten waarvan ik voel dat dat goed voelt en dat het voor mij is. Ik ben niet op zoek naar een ster worden. Dat is uh, absoluut niet mijn, uh, mijn doel. En mocht het op mijn pad komen en het past bij me, waarom niet? Dan zeg ik er geen nee tegen, maar ik, uh, het, is, het is niet iets wat ik nu op dit moment nastreef. Ik ben heel blij met de plek waar ik nu sta en waar ik nu ben gekomen. En ik ben dankbaar voor wat ik allemaal heb al meegemaakt. En uh, wie weet wat er verder op mijn pad gaat komen. Geen idee, maar uh, stapje voor stapje. Hoe reageerde Celinde toen uh, ze wist dat jij Molly ging spelen? Want net die rol zou zij spelen in Nederland en dat is niet doorgegaan. Ja, ja ik, ik moet zeggen, we hebben niet heel erg veel contact erover gehad. Ik, uh, we hebben nog steeds een app met onze klas. Dus toen het voorbij kwam in de app van ja Monique die gaat uh, Molly doen, had ze wel echt gereageerd van ja wat vet met, uh, met hartjes erbij. Maar ja, ik, het, het lijkt me ook wel heel gek voor haar om te weten dat zij natuurlijk ooit die rol had moeten spelen in Nederland. Uh, wat ze fantastisch gedaan zou hebben en ik hoop eigenlijk heel stiekem dat ze het ooit nog een keertje mag doen. Want uh, waarom niet? Bedoel, uh, ze heeft nog steeds de leeftijd. Uh, en uh, ze heeft nog steeds wat jaren te gaan daarvoor. Dus uh, ik gun het er van harte als ze het nog steeds zou willen. Ja, ik, dus, ik, ik hoop dat ze het ooit nog een keertje mag doen. Want het is fantastisch om te spelen. Dan zijn vampieren, Romeo en Juliet. Uh, Deze ghost. Oh. Waar zou je nog van dromen om, om in te staan? Ik hoop dat Les Miserables ooit nog terugkomt naar Frankrijk. Ze doen op dit moment alleen uh, concertversies en die toeren in Azië. Maar daar zitten al een paar jaar dezelfde Fantine in. Want voor mij zou Fantine het meest passen. Dus uh, vooralsnog zit dat niet in de planning. Maar ik hoop stiekem wel dat dat ooit nog een keertje komt. Dus ja, wie weet. <lacht> ja, en die drie rollen, dat zijn toch ook totaal andere rollen. Danser, vampieren, ghost. Uh, je hebt eigenlijk... Al een redelijk breed parcours kunnen uh, lopen. Ja. ja, stiekem wel. Het zijn natuurlijk echt ook hele verschillende oeuvres. Romeo en Julia is echt iets van Franse bodem. Dat is echt iets typisch Frans. Dansen van Papier is eigenlijk typisch Duits. En ook helemaal doorgecomponeerd. Uh, Ghost is weer je, veel meer theater. Dus echt, eigenlijk is het gewoon een theaterstuk met liedjes. Dus het is dus weer een compleet ander oeuvre. En alle drie heeft mij ontzettend veel gebracht. En, en uh, heel veel geleerd. En, ik ben heel blij dat ik dat allemaal heb mogen doen. Ik speel overigens nog steeds Romeo en Julia. Dat komt namelijk gewoon elk jaar weer, uh, weer terug. En uh, dat blijf ik ook gewoon doen. Het is heel grappig inderdaad, want het zijn natuurlijk hele verschillende dingen. Maar ik denk dat alle drie toch ook wel weer iets overeenkomstigs heeft. Sowieso de manier van, van zingen komt wel een beetje overeen. De roltypes, misschien niet helemaal, maar er zitten denk ik toch stiekem overeenkomsten in. Dus ik denk dat er wel, ondanks dat het zo verschillend lijkt, dat het toch ook wel weer logisch is dat ik ze alle drie... ...op die manier en op die volgorde heb gekregen. In Nederland heeft Stage Entertainment heel wat uh, prijzen in de wacht gesleept... ...tijdens de musicalprijs, uh, als ik me niet vergis. Voor Lazarus, toch een atypische uh, musical, een, een Bowie-musical. Nee. Heb je het gevoel dat er een, een trend is om meer de arty musical... Uh, ...of is dat nee. puur toeval? Ja, dat, ik denk, je ziet het in West End natuurlijk ook wel een beetje... dat het steeds meer op begint te komen. En ik denk als West End, dat heeft, volgt meestal Nederland en daarna Duitsland. Frankrijk loopt er altijd een beetje achter wat dat betreft. En we merken het ook wel hoor. Ghost is echt wel moeilijker te verkopen dan een Greece of een Chicago... of weet je, van dat soort grote bekende producties. Frankrijk is daar wat echt, echt toch wel iets traditioneler in. En ik denk dat Ghost daarmee wel iets opent wat uh, hopelijk doorgezet kan worden... Maar ja, volgend jaar komt de Leeuwenkoning alweer terug. Dus uh, wat dat betreft gaan ze toch gewoon weer lekker traditioneel verder. Dus ik weet niet of dat hier, uh, of dat hier al meteen doorzet. Ik denk dat dit echt een, uh, een experiment is bijna voor Frankrijk. En uh, we hebben het in het begin ook al in de kaartverkoop gemerkt. Het heeft echt wel even geduurd voordat het op gang kwam. Mensen hebben toch zoiets van... Ja, de film is fantastisch, maar dat in een musical? Hmm, geen idee. Dus dat heeft toch wel even geduurd. Dus ik denk niet dat het meteen in Frankrijk te zien is. Maar in Nederland... En in Duitsland geloof ik wel dat dat meer, uh, meer komt. Je hebt ook uh, mogen spelen in Rusland, als ik me niet vergis. Ja. ja, klopt. We hebben in Moskou gespeeld. Heel bijzonder, want uh, we stonden in het Kremlin. In het theater van het Kremlin met 6000 plekken. En de kaartverkoop was eerst geopend voor acht shows. En uiteindelijk hebben we er gewoon elf genomen. Allemaal uitverkocht in één week tijd. Gekke huis, maar fantastische ervaring. En we gaan ook terug, want het was gewoon een groot succes. Dus in oktober staan we weer in Moskou en in Sint-Petersburg dit keer. Ja, dat is echt geweldig. Heel, hele andere ervaring dan weer in China, in Taiwan... waar we ook hebben gestaan, in Zuid-Korea. Hele andere reacties, hele andere mensen. Maar ja, 6000 man voor je neus, het is echt fantastisch. Echt geweldig. Zie je je in een tour gaan, in een tourproductie? Wat ook een optie is? Ja, nou, we hopen dat, uh, we hopen dat Romeo en Julia nog een keer gaat toeren in Frankrijk. En als dat gaat gebeuren, dan is dat uh, 2021, eerste helft. Dat is de bedoeling. Dus uh, ik, uh, uh, ik uh, hou mijn fingers crossed. En ik hoop dat dat gaat gebeuren. Want uh, dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Want ik heb natuurlijk al die tijd al Romeo Julia gespeeld, maar nog nooit in Frankrijk. Dus het zou wel heel leuk zijn om weer terug te komen hier. Oké, okay, dankjewel Monique. Ik uh, wens het je alvast toe. Heel veel succes met uh, jouw carrière. Dankjewel en dank voor het langskomen.